9 uur, Joris Stubinetski met het NOS-journaal. In de Noord-Iraakse stad Kirkuk zijn bij een aanval op het hoofdkwartier van de politie... zeker 15 doden en tientallen gewonden gevallen. Er zijn ook berichten over zeker 33 doden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een zelfmoordterrorist in een auto blies zich op... en gewapende mannen probeerden het hoofdkwartier in te nemen. Dat zou niet zijn gelukt. Kirkuk is de belangrijkste oliestad van Irak... De verschillende bevolkingsgroepen maken al jaren ruzie over de vraag van wie de stad is. Het komende bezoek van PVV-leider Wilders aan Australië leidt in dat land tot commotie. Australische racisten roepen hun achterban op om naar de bijeenkomsten van Wilders te gaan. Ze moeten in actie komen. Als islamitische betogers proberen de bijeenkomsten met geweld te verstoren. Dat schrijft de Sydney Morning Herald. Wilders bezoekt Australië later deze maand voor een aantal lezingen. Australiërs die zich tegen het bezoek hebben uitgesproken... noemen Wilders een islamofoob en een racist. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Texas zijn twee mannen vermoord. Een van hen is Chris Kyle, een voormalig scherpschutter... en mede-auteur van het boek American Sniper. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Volgens Amerikaanse media is één verdachte aangehouden. Het zou gaan om een ex-marinier die leidt aan posttraumatische stress... Kyle was een van de succesvolste sluipschutters in de VS. Hij zou tijdens zijn militaire dienst tussen 1999 en 2009... meer dan 160 tegenstanders hebben gedood. Op een verjaardagsfeest in Dortmund zijn twaalf mensen zwaar gewond geraakt. Ze liepen ernstige brandwonden op toen een fakkel met petroleum werd bijgevuld. Er ontstond meteen een grote brand. Twee gewonden zijn in levensgevaar. Het weer, eerst droog en ruimte voor de zon... Later vanochtend bewolkt en vanmiddag vanuit het westen regen. Het wordt zo'n 5 graden. Morgen begint bewolkt en regenachtig. Later zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Welkom terug bij Vroege Vogels. Een vuurwerkoverwinning in Weesp. Uh, moordlustige katten die maken miljarden slachtoffers. En uh, niet meer je koffiezetapparaat aanschaffen... maar gewoon betalen per gezet kopje koffie. Dat en meer in de tweede uur van Vroege Vogels. Dinsdag was ik in het Haagse Paleis van Justitie... waar de rechter uitspraak deed in de zaak van Nigeriaanse dorpelingen tegen Shell. U weet het, we hebben er vaak genoeg over bericht... een groot deel van de ooit paradijselijke Niger-delta is verwoest door olielekkages... die het gevolg zijn van Shells decennia-lange olieproductie, slecht onderhoud en sabotage. Ik zat er vlak achter de directeur Milieu van Shell en stamhoofd Eric Doe, die zijn landbouw en visgronden verloren zag gaan. En ik kan me zomaar voorstellen dat het Afrikaanse stamhoofd... dinsdag getuige was van een bizar schouwspel. 60 jaar lang komen wij naar olieboren. En als je na 60 jaar is vraagt om de boel ook op te ruimen... dan wordt je te verstaan gegeven dat het toch zowat ieders schuld is... behalve van Royal Dutch Shell. En dan ga je terug in je lange gewaad naar je zowat uitgestorven dorp in de Nigerdelta, om daar aan de verzamelde stamhoofden en de overgebleven dorpelingen uit te leggen... wat de rechter je in Den Haag verteld heeft. En terwijl je al die hoopvolle gezichten ziet... begrijp je opeens niet meer zo goed wat ze je nou precies in Den Haag verteld hebben. En je stamelt wat en je bent maar stil en je staart nog maar eens in die stinkende zwarte visvijver van je... van waaruit giftige dampen omhoog borrelen... en denkt nog maar eens aan hoe het vroeger was. Vroeger, voordat die verduivelde olie gevonden werd... waar we met z'n allen zo verslaafd aan zijn... en die een hele maatschappij verwoestte. van de Spaanse gitaarcomponist Francesco Tarega... uitgevoerd door de Intermon in Montenegro geboren gitarist Milos Karalacic. Na jaren van armoede zijn er de afgelopen maanden... eindelijk weer een hoop nieuwe mosselbanken bijgekomen in de Waddenzee. Dat blijkt uit de metingen van het project Mosselwad. Een grote groep onderzoekers van onder andere de vereniging Kust en Zee... en van Sovon Vogelonderzoek houdt bij waar mosselbanken bijkomen en verdwijnen. En vooral waarom die mosselbanken verdwijnen. Nou, Wie er natuurlijk ook heel blij zijn met al die nieuwe mosseltjes. Uh, de vogels op de wad. Rob Buiter is met Simon Deuseman en Bruno Ens van Sovon... naar een mosselbank onder Ameland gevaren om de vogels te tellen. Wat een mooi moment Bruno, de rust, motor uit, we liggen vast, De ja, ja. schipper van de Krukel, het schip van het ministerie heeft ons vlakbij de mosselbank gebracht, daarachter, daar moet hij ergens liggen, daaronder die eenden. Precies, er zitten een hele hoop ijderijden en er zitten ook de nodige bergeenden bij. erbij. Ja, Simon is aan het tellen, hoeveel uh, zit er, Simon? Ik heb ze net geteld, we hadden 360 bergeenden en even optellen. Zeg maar 200 eidereenden. Die komen op die mosseltjes af, denk jij? Dat denk ik wel. Ja. Of, of die, die bergeenden dat ook doen, weet ik niet. Maar, maar de eidereenden zeker. Ja. Dus dan is het nou een kwestie van wachten tot het water nog verder zakt? Ja, de... Dat, de, de, de, de mosselbank zelf echt te, te zien krijgen. Precies. Je, je ziet ook al allemaal vogels langs komen vliegen. Hier komen wat wulpen langs. Op weg naar andere gebieden die eh, droog vallen. En op een gegeven moment zal deze mossenbank ook wel droog vallen. Maar die eidre die die foerigeert het liefst eh, op zo'n droogvallende mossenbank als hij nog onder water staat. En als hij dan droog is, dan komen de andere vogels en dan gaan we die tellen. Wat, wat is dit nou? De oliekachel, die slaat uit. De oliekachel, oké. Ja, als het kacheltje uitgaat dan is het helemaal stil. Precies. Je ja, dus nou, moet je eens kijken wat er nou en de eraan komen. Hier de berg heen door, je ook op de achtergrond. Het eerste topje is droog uh, gevallen. Ja, als je dan eventjes wacht, uh, dan verandert het beeld meteen. Dat, uh, ja, links zien ja, ja. we ook een enorme groep meeuwen die er ook uh, blijkbaar op afgekomen is. Ja, zeker. Iedere waterstand uh, brengt zijn eigen vogels uh, boven zijn mosselbank met zich mee. Ja, dat klopt. Maar goed, dat, dat, dat ene drooggevallen... Op het topje, daar kan, ik, daar kan ik zien wat er zit. Er zitten een paar bulpen op. En dus, uh, die zullen wel wormen eten, denk ik. En er uh, zitten scholachters. En ik neem aan dat die de mossels eten. En ik, en ik zie ook, uh, ja, ook wat kano-strandlopers, uh, Kleurig gezelschap. Maar uh, Bruno, die vogels die zijn blij uh, met deze verse mosselbank. Dat, dat maar, ik... maar, maar jij volgens mij ook? Ja, dat klopt. Want, uh, in, in het kader van uh, het project uh, Mosselwad uh, onderzoeken we het, het herstel van mosselbanken en de alle factoren die daarbij een rol spelen En, en niet alleen het herstel, maar ook het verdwijnen. En, en juist zaadbanken, dus dat, dat zijn nieuw gevormde mosselbanken, die uh, hebben een hele grote verdwijnkans. En uh, ja, stormen ze nou weg of worden ze weggegeten door de vogels? Dat is een vraag die we graag willen onderzoeken en nu er zoveel zijn... Uh, hebben we die kans. En, en dit is, dit is, ja, deze tocht is daar onderdeel van. We, we monsteren die banken, we lopen ze in en bekijken de bedekking. En tegelijkertijd uh, tellen we dan uh, met enige regelmaat de vogels die erop zitten... om uh, een schatting te maken hoeveel die vogels wegeten aan mossels in de loop van de tijd. Maar ik begrijp dat het ook uh, jaren geleden is. dat er zo'n uh, goede zaadval, heet dat dan, uh, geweest is? Precies, ja. Je, je, je spreekt van een zaadval. Als er uh, op een plek waar er eerst geen mossels lagen opeens... Uh, een enorme hoeveelheid mossels zich, zich vestigen. Die, die zweven eerst als larven in het water rond. En dan eh, op het goede moment zakken ze allemaal naar de bodem... en eh, gaan ze aan elkaar zitten. En ook op wat harder substraat, wat daar, uh, wat daar aanwezig is. En dan krijg je enorme oppervlaktes. Van, uh, dat kan een vierkante kilometer zijn. Uh, maar de laatste, echte goede, die was in 2005... op, op de Wadplaten in de, in de Oostelijke waddenzee En in 2003... Uh, was er, was er een behoorlijk goede in de, in de westelijke Waddenzee? En in de echt hele goede sinds, sinds de mosselbanken verdwenen in 1990, die is in 2001 geweest. Dus dat heeft meer dan tien jaar geduurd voordat die mosselbanken zich weer een beetje begonnen te herstellen. En weet je nou waar dat aan ligt? Waar komt die goede zaadval door? Nee, dat is, dat, dat, dat is nog een van de grote raadselen waarom je het ene jaar nou wel een hele goede zaadval hebt en het andere jaar niet. Uh, We kennen natuurlijk wel een aantal factoren die. Uh, die, die in die eerste fase van belang zijn. Eén uh, factor is uh, de predatie op de jonge larven. Dus, dus het kan zijn dat uh, bijvoorbeeld ganalen massaal uh, al, die, al die schopenbroetjes wegvreten in sommige jaren. Maar bijvoorbeeld vorig jaar was het in februari heel koud. En er is, is uh, in dat jaar wel een hele goede kokkelsaatval geweest. Dus de, de wadden is heel vol met kokkels. Maar, maar mossels eigenlijk helemaal niet. Dus het, het blijft raadselachtig. Vooral verhaal een achterhoofd, een zilvermeeuw. Ja, met het zakken van het water, ieder half uur gaat Simon Deuzeman met de telescoop over de hele mosselbank om alle vogels soort voor soort te tellen. Ja precies. Wat is het vooral Simon? Nou het zijn vooral heel veel bergeenden en uh, op dit moment zitten zit er opvallend genoeg heel erg veel stormmeeuwen. We hadden net uh, 1100 stormmeeuwen en dat is op zich wel uh, een redelijk apart uh, gedrag. Um, want normaal gesproken heb je vooral heel veel schollakses en wulpen. En die meeuwen die lijken ook niet echt aan die mosseltjes te pulken. Die zitten meer naar, naar wurmen te trekken. Lijkt het ja, wel. Die, die zitten naar wurmen te trekken. Dus dat is op, op zich wel heel erg uh, bijzonder. Op ja. de rand van de mosselbank komen zelfs midden in de winter wat uh, watlopers langs. <laughs> ja, daar, we zijn wat afgeleid door de watlopers. Die storen jouw telling niet? Nou, nee, dat valt mee. Maar... En Bruno, straks als Simon is uitgeteld, ook maar eens op de plaatsen zelf kijken. Ja, lijkt me wel aardig om te zien hoe die bank erbij ligt. Zou erop even de benen strekken. Ja. Lekker, hè? Ja, ja het, het water is nou zo ver gezakt. Eh, ja, vogels zitten je... nou heel verspreid, dus dan verstoor je ook niet zoveel ja, als je even ja. over de bank loopt. Zelfs als het weer uh, opkomend tij wordt, dan gaat het allemaal weer richting die mosselbank. Dan gaan we ook nog even weer wat tellingen doen. Uh, Verder van het schip, daar uh, komen de, de plekken met uh, mosselen al wat, wat dichter op elkaar. Hier wordt het al uh, langzaamaan iets meer een bank. Ja, hier, uh, hier liggen de, de kluiten echt uh, behoorlijk dicht op elkaar. Dit is, dit is echt een bank. Maar ik vind dat er ook nog wel veel, veel open gaten tussen zitten, moet ik zeggen. Als je inderdaad uitgroeit tot een, een oude stabiele bank, dan, uh, dan liggen ze heel vast. En dan, ja, dan blijven ze ook jarenlang... Uh, op dezelfde plek, maar zeker die jonge zaadbanken, daar gebeurt nog van alles. En dat is een fase waar we nog, uh, nog weinig van, van weten en waar het echt dus belangrijk is om onderzoek aan te doen. Maar is dat dan puur uit nieuwsgierigheid, of probeer je ook te ontdekken of je misschien die, die oude mosselbanken nog weer zou kunnen herstellen? Nou, dat is, dat is een, een, een kernvraag van het mosselwadonderzoek: uh, hoe je die, die banken weer terug kan krijgen. In 1990 zijn ze allemaal verdwenen en, en ze hebben zich. Langswand na 20 jaar, wel weer hersteld voor een deel, maar vooral in de oostelijke Waddenzee en de westelijke Waddenzee liggen er nog steeds heel, heel weinig. En een van de discussies is: van uh, ligt er daar weinig? Omdat ze zich, uh, als er zaadvol is, dat die, die zaadvol dan weer heel snel verdwijnt. En wat zou je daar eventueel aan kunnen doen om uh, die, die verliezen te verminderen? Ja, ja. weer uh, richting het schip ja. voordat het water uh, te hoog komt. Precies. Ik bark koud als dat je waterpak binnenstroomt. Muziek uit de speelfilm Sand of a Woman was dit... van de Argentijnse zanger, componist en acteur Carlos Gardel. Het was een tango. Ik vermoed dat dat ook de link is met Willem-Alexander. En het, was, het heette Por una cabeza. Of die Sand of a Woman. Ik ben nooit zo dicht bij Maxima geweest. Maar... Um, voor de natuur in Nederland zou Weesp wel eens heel belangrijk kunnen worden. Niet alleen omdat Midas er woont, maar ook Kees en Bianca de Graaf. Bestuursleden van de plaatselijke flora- en faunabescherming. Zij hebben al twee rechtszaken gevoerd... tegen het afsteken van een groot vuur, uh, feestvuurwerk op Koninginnedag. Niet omdat ze geen zin hebben in een feestje... maar omdat de vuurwerkshow in de vogelbroedtijd valt. En je mag beschermde dieren nu helemaal niet verstoren. De kantonrechter gaf ze eerder al gelijk... en nu heeft ook de bestuursrechter het feestvuurwerk verboden. Joost Huizing is op de traditionele vuurwerkafsteeklocatie... samen met Kees en Bianca de Graaf. En dan moet je je ook nog voorstellen... dat je die mooie lichtflitsen ziet, die vuurpijlen. Nou, Kees en Bianca de Graaf, houden jullie daar nou helemaal niet van? Nou, op zich heb ik niks tegen vuurwerk. Alleen het is zo van, hè, luister, het moet niet ten koste gaan van. Hè? Nee, en daarom hebben jullie rechtszaken aangespannen ja. en gewonnen. en, gewonnen, ja, en zeker. gewonnen. Voor de vogels en alle andere dieren natuurlijk. Ja. Hierachter zit nog een manege met paarden, hier vlak achter. Ja. Die zullen ook blij wezen. Want in die uitspraak van de bestuursrechter is gezegd... tijdens de broedperiode is het afsteken van vuurwerk hier in Weesp verboden. Ja, dat klopt, ja. Overal in Nederland op koninginnedag op Bevrijdingsdag... Ja, of misschien door. wel op Koningsdag ah, ja. gaat er weer geknald worden. Mm -hmm. Maar hier niet. Hier, zal het Hier rustig zijn. tot ons grote vreugde. Ja, Maar dat, dat wordt jullie door de feestvierende weespers waarschijnlijk niet in uh, dank afgenomen? Nee, er zijn inderdaad wel wat ja, mensen die daar niet blij het, mee zijn, maar wij hebben sowieso, wie zegt dat dan? Ik bedoel, op het moment dat wij een, een bier- en barbecue-minnende uh, bevolking tegen ons, dan hebben wij geen problemen mee. Nee. Die mensen hebben toch al niks met de natuur en daar hoeven we ook niet van te hebben. En die zullen het jammer vinden, maar ja goed, dat, is dan, dat zit ik echt niet mee. Dat moet je ook niet mee zitten, want anders kun je dit niet doen. Voor welke vogels komen jullie op? voor alle vogels. Ja, maar dit, niet alle vogels van Nederland zitten hier. <laughs> nee, nou de, hier zitten de meesten, zitten de meerkoeten, de waterroenen, de futen, de zwanen, zwanen. Ja. eksters, kraaien, Vlaamse gaaien, er zitten er andersuivelingen in, in, in het riet, ja, olenduiven de, zitten er ook te broeden hier. Uh, ja, dat zit van alles. Zwaluwen ja. zitten hier achter een uh, hele groep zwaluwen. Uh, ja, de rode lijstvogels uh, uh, zitten er ook tussen. De, ja. Van alles. He, wat hier broedt hier omheen, uh, ja, dat wordt gespaard. Ik hou huis wel van een feestje, maar hoef voor mij geen vuurwerk bij. Nee, ik vind zo'n onzin. Oh, ja. Ja. Gaan we hier wel even omhoog, denk ik? Ja, dan staan we op de punt van de nieuwe achterkant. Zo heet dit fort. Ja. Dan zien we duidelijk. Meeuwen, rietkragen. Ja. Daar zitten elk jaar vogels in te broeden. Ik zie daar een, wat is dat, zwart-wit meerkoeien? Een meerkoet zit daar beneden. Die zit ja, die, zal een beetje, die begint als het territorium ja. af te baken. Hè? En zo karakieten, zijn ze rietzangetjes. Ja. Rietgorsen. Toen er nog wel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 Op die vogels bijna terecht, zo zou men zeggen. Ja. Die artikelen, ja, die vogels die schrikken zich daar wezenloos van. Het is een impulsgeluid. Zo, en je, en je moet volgens de Nederlandse wet vogels beschermen in de broedtijd. Ja, ja, je hoort klopt. vogels te beschermen. Ja, dat is artikel. artikel 10. Ik heb het hier uh, opgeschreven. Artikel 10 is: het is verboden dieren behorende tot de beschermde inheemse diersoort opzettelijk te verontrusten. En dat geldt niet alleen.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 Je hebt hier uh, op het fort ook een muur en daar staan een paar uh, kanonnen op afgebeeld. Ja, dat, dat is een klopt. beetje symbolisch voor het vuurwerk uh, waarschijnlijk. Dat is de, een beetje symbolisch de voor het vuurwerk knallen. Ja, zeker, ja. En als je dan tussen die muren doorloopt ja. bij die kanonnen... Dan weer kaatst het heerlijk. En dan zie je hier, en het is toch al ruim een maand na oud-jaar, dan ja. zie je hier de resten van het vuurwerk ja. Ja, nog liggen. Ja, dat zie je duidelijk zeker. liggen, ja. Ja. Rotjes, vuurpijlen. Oh, rotjes, de rotjes ja. een kruid. Ja, en, ja dat kruid blijft resten. gewoon het hele jaar blijven. Ja, je het, ziet, het spoelt zo, zo het water in, in de, in de vecht hier. En ja, dat is dus ook niet gunstig voor het milieu. Een kwalijke zaak Want het is wij, ook niet wordt... alleen het knallen en het vuurwerk. Het is ook het kruiden, Kees. Het is ook de kruid. Ook, vogels zijn natuurlijk niet alleen bang voor de knallen. Het gaat ook om de, om de lichtflitsen. Ja. Het is ja, een, cu een cumulatief effect, heet met een mooi woord, geloof ik. En het, het gaat erom dat er ook mensenmassa's op afkomen. Uh, geluid, licht, kruiddampen en dat soort dingen bij elkaar opgestapeld ja, leiden tot verstoring bij vogels. Kees en Bianca de Graaf hebben in weesp van de rechter hun zin gekregen... en de uitspraak kan wel eens verstrekkende gevolgen hebben. We hebben onze reportage eerder uh, laten horen aan Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. En uh, zij zal er morgen in de Tweede Kamer vragen over stellen. Wat ze daarmee denkt te bereiken, vertelt ze aan de telefoon. Ik wil ermee bereiken dat er uh, geen vuurwerk meer wordt afgestoken... in het uh, broedseizoen in heel Nederland niet eigenlijk...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 Al dus Esther Houhand van de Partij van de Dieren. Morgen dus vuurwerk in de Tweede Kamer. En we gaan er ongetwijfeld meer over horen. Een variatie op de opera Tristan en Isolde van Richard Wagner was dit. En de uitvoering uh, door pianist Alexandre Tarrouw. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, nog een bedreiging voor vogels. Loslopende huiskatten in Amerika... die vreten jaarlijks tussen anderhalf en 3,5 miljard vogels... Meer dan ooit gedacht. Plus miljarden zoogdieren, zoals muizen en ratten. Dat schrijven biologen deze week in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. Mocht u nou denken: ach, dat doet mijn lieve Poekie nou nooit. In het verleden deed Hugues Jansman van de Universiteit in Wageningen alles onderzoek naar de maaginhoud van katten op Vlieland. En daar zaten, behalve gewone kattenbrokken, ook heel veel muizen, merels en een compleet nestje veldle veldleeuwerik in. Nou, nog een misverstand uit de weg helpen. Het jagen van huiskatten is niet natuurlijk. Het lijkt er zelfs op dat katten... die weten dat ze s'avonds toch wel een blik vers voer in hun bakje krijgen... overdag meer tijd besteden aan het jagen voor de lol. Als u uw kat dus niet binnen kunt of wilt houden... bindt hem dan op de minste een bel om... zodat de muizen en vogels uw moordenaar horen aankomen. Nog zo eentje. Er is een Nederlandse gemeente waar het kattenprobleem echt gigantische proporties heeft aangenomen. Dat zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. Eén gemeente heel ver weg, namelijk het eiland Saba. En daar zijn katten echt een gigantisch probleem. Er zit daar een kolonie keerkringvogels en zo goed als elk jonkie van die keerkringvogels wordt opgegeten door katten. Katten horen daar natuurlijk ook van nature helemaal niet thuis, Ze zijn er gebracht door de mens. En zoals je wel vaker op eilanden ziet, beesten die door mensen gebracht worden, die kunnen daar echt hele grote problemen aan richten. En de oplossing is toch eigenlijk dat dat eiland katvrij moet worden. En of je dat dan vangt en naar een andere plek brengt of afschiet, dat kan allemaal zo zijn. Maar dat eiland moet echt wel katvrij worden, want daar leveren ze een heel groot probleem voor de vogels op. Goed nieuws. Wilde zwijnen, damherten en edelherten... worden tot op de dag van vandaag resoluut afgeschoten in de provincie Drenthe. En dat gebeurt in opdracht van de Rijksoverheid... die de stand in Drenthe op nul wil houden. Maar dat beleid staat nu ter discussie. De Drentse gedeputeerde Rijn Munniksma vraagt zich af... of het met het verbinden van grote natuurgebieden wel te handhaven is. De opmerkingen van Munniksma volgen op een oproep van natuurmonumenten... Staatsbosbeheer en het Drentse landschap. Die vroegen vorige week om het staken van de jacht op het grootwild... In Drenthe. Een onderzoek. Nanodeeltjes, zoals die bijvoorbeeld worden toegepast in medicijnen en cosmetica, kunnen een effect hebben op de groei en voortplanting van regenwormen. Dat blijkt uit het proefschrift waar Merel van der Ploeg afgelopen week op promoveerde in Wageningen. De onderzoekster stopte verschillende groepen regenwormen in potten met aarde, met en zonder nanodeeltjes erin gemengd. De pieren uit de potten met nanodeeltjes groeiden slechter en hadden ook beschadigingen aan huid, darmen en spieren dat er een effect wordt gemeten op de regenwormen... betekent het nog niet dat de onderzoekers zich meteen grote zorgen maken... over nanodeeltjes in het milieu, zegt co promotor van het onderzoek... dokter Nico van den Brink. Nou, direct zorgen nog niet. Want we hebben niet in het veld kunnen meten... hoeveel nanodeeltjes er in het veld voorkomen. Dus echt zorgen maken we ons nog niet. We vinden wel effecten. Dus het is wel iets waar we graag verder naar zouden willen kijken. Omdat we toch, als we ze in het veld gaan vinden effecten kunnen verwachten. Nou, en daar zouden we graag uh, verder mee willen. En we vinden ook eigenlijk dat het wel moet gebeuren. Een actie. G-Star is om... Onder druk van een campagne van Greenpeace heeft de spijkerbroekenfabrikant besloten... om te stoppen met het lozen van gif bij hun productieproces. Het gaat om een gifstof dat G-Star gebruikt om de broeken vuil en waterafstotend te maken. Vooral in landen als China, waar de broeken worden gemaakt... verdwijnt dat gif op grote schaal in rivieren. Maar ook hier komt het spul via de wasmachine uiteindelijk in het milieu terecht. G-Star voegt zich nu in het rijtje van producenten als Sarah, Nike en Levi's... die al eerder beloofden schoon te gaan werken tegenover staat nog een veel langere lijst met van bedrijven als Gap, Tommy Hilfiger en Vero Moda, die nog steeds vieze kleding produceren. Bedreigde natuur. Het Great Barrier Reef wordt mogelijk van de Wereld-Erfgoedlijst geschrapt. Dat zei het Wereldnatuurfonds deze week. Volgens het WWF doet Australië niet genoeg om een van de grootste riven van de wereld te beschermen. Australië had tot afgelopen vrijdag de tijd gekregen... om de bescherming te verbeteren. UNESCO vindt dat Australië te soepel is... met het aanleggen van havens in het gebied... en met het uitbaggeren van nieuwe vaarwegen. Australië kondigde vorig jaar nog aan... een groot netwerk van natuurreservaten in de Koraalzee te creëren. Maar volgens UNESCO en het Wereld uh, Natuurfonds... is dat too little too late. En verder... Het wordt donker in lichtstad Parijs. Fransen zijn vanaf 1 juli verplicht om s'avonds alle lampen in kantoren en winkels uit te doen... De maatregel is vooral bedoeld om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Het gaat overigens ook om alle gevelverlichting. Volgens het Franse ministerie van Milieu levert het een besparing op aan energie die gelijk is aan het jaarlijkse stroomverbruik van 750.000 huishoudens. Dat is omgerekend 250.000 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Maar doen ze dan ook die Eiffeltoren uit? Die is toch ook verlicht, eh, s'avonds? Je zin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 Ja, u weet het. Uh, onze muzieksamensteller Renald Ruiter heeft nog steeds de kroning in zijn kop. En daarom was dit Alexander's Ragtime Band van de Amerikaanse componist Irving Berlin. Uitgevoerd door het duo Sanssouci, bestaande uit violist Anushka Cabot en pianist Frans van Dalen. In een botanische tuin kun je ze zo even in een andere wereld wanen. Van de lianen in het tropisch regenwoud tot een manshoge cactus in het dorre woestijn... Maar die planten zijn natuurlijk allemaal ooit naar Nederland gekomen. En daarom kan achter elk willekeurig plantje een heel verhaal zitten. En wie kan die verhalen beter vertellen dan een Hortulanus? Ja, dat is de baas van de Hortus. Anne Martens spreekt vandaag met Rogier van Vught... chef van de orchideeënkassen in de Hortus Botanicus in Leiden. Hij heeft bijzonder nieuws. Hallo. Hallo. Ik zoek Rogier van daar, Ja, die is daar. Ergens, Hoi. Hallo. We zijn nu in de, de hortus van, de, van Leiden. En jij bent? Ik ben Rogier van Vught en ik ben de, ja, de kaschef hier. Nou, de kas waar we nu zijn is de afgesloten kas. Dus daar mogen de mensen niet komen. En dat komt omdat uh, ja, diverse van de planten die we hier hebben... er is er maar één van bekend in de hele wereld. En ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen of verzamelaars die dat wel interessant vinden. Die dus zo'n plant misschien kunnen ja, denken van... nou oh, dat staat bij mij op de vensterbank ook wel leuk. Dus vandaar dat we echt hebben gezegd van uh, ja, we hebben echt een openbaar gedeelte en een heel, echt een compleet afgesloten gedeelte. We hebben bijzonder nieuws. Uh, we zijn een poosje geleden heel groot in het nieuws gekomen met de eerste nachtbloeiende orchidee. Een orchidee die dus pas open gaat als het donker is, en in de, de ochtend erop alweer dicht gaat. En ik heb uh, menigmaal geprobeerd dat plantje te bestuiven, want er is er maar één van bekend op de wereld. En het is me nu eindelijk gelukt om hem uh, ja, te bestuiven. Dus er hangt een vrucht aan. Wow. Laat zien. Lopen hier tussen allemaal hangende potten rond. Dit zijn praktisch allemaal orchideeën. Even kijken. Ah, daar is die. Dit is hem. Ja, Bulbophyllum nocturnum. Zoals je ziet, is een hele rare hangende plant. Ja, en waar deze plant dus ook groeit in de natuur... Op het ene moment regent het, is het nat. het andere moment is het dus een tijdje droog. En daar moet die plant zich dus tegen wapenen. Dus vandaar dat die bladeren zo, zo dik zijn. Um... Hier zit de vrucht van ongeveer 3 centimeter groot. Ja. Uh, groen. Met een soort um, randjes. Ribbels zitten ja, erop. Ja, ribbels in ja. de lengte. En tussen die ribbels zie je een beetje een roze Ja, deze is, is wat donkerder. Daar, daar zitten dus de, de zaadjes zitten erin. Ja. En wat je hier aan het einde ziet, dat droge puntje... dat zijn dus de, de, ja, de uitgedroogde bloemblaadjes van de, van de bulbofilum. Breaking news eigenlijk dat die zaad heeft. D daar heb je dus absoluut een primeur, ja. Dat, uh, dat, dat weet eigenlijk nog niemand. Nee, nee, maar... Ja, is het je gelukt? Um, meestal kan je bulbofilum scheuren. Dus in stukjes scheuren heb je veel planten. Maar dat kan dus met deze soort niet. En um, ja, dan moet je hem dus uit zaad vermeerderen. Maar we hebben dus maar één plant. En heel vaak accepteren ze hun eigen stuifmeel niet. Want dan krijg je een soort inteelt. En ik heb het dus ook een paar keer geprobeerd om hem te bestuiven. En dat lukte dus steeds niet. En de laatste keer heb ik het stuifmeel een tijdje droog bewaard. En toen met wat speeksel erop. Dat zei iemand, ja dat werkt soms. Misschien omdat dat wat eiwitten afbreekt die een barrière vormen. En met dat speeksel erop nog een keer geprobeerd. En nu hangt er dus een mooie dikke zaadbeul aan. Ja, en met een beetje geluk hebben we over een paar jaar hebben we, uh, ja, gelijk honderden Bulbofilum nocturnum. Wow. Want als het eenmaal lukt met een orchidee... want er zitten soms wel twee miljoen zaden in, in één vrucht... Ja, dan lukt het ook gelijk goed. Dus uh, ik hoop dat het lukt, want dan kunnen we de soort ook verspreiden over andere botanische tuinen. In plaats van één enkel griezelig plantje wat hier hangt. Ja. Van dit exemplaar is bijvoorbeeld ook het type-exemplaar gemaakt. Dus mocht men ooit een andere vinden, maar hij wijkt iets af... dan gaan ze naar het type-exemplaar, het allereerste exemplaar... En dan gaan ze hem met dat exemplaar gaan ze vergelijken. Dus alle bloemen die hier vanaf komen, zijn wetenschappelijk heel waardevol. Dus iedere keer als die weer bloeit, dan halen we die bloemen er weer af. Die zetten we dus weer op alcohol. En die gaan we dan verspreiden over botanische tuinen over de hele wereld. Hij is inmiddels uitgebloeid. Hij heeft dit jaar heel rijk gebloeid. En ik heb er een paar heb ik dus zelf gehouden voor nou ja, momenten zoals dit. Dat ik tenminste het bloemetje even kan laten zien. We lopen nu door een gang en ik zie hier allemaal aan de zijkant allemaal... Een beetje stinkende bloemen, maar ook ja. hele grote witte orchideeën. Ja, dat zijn echt de, de ordinaire orchideeën. En ik vind het altijd heel grappig. Dan lopen, komen mensen uit een kas met waar, waar minstens 50 soorten staan te bloeien. En dan komen ze hier en dan zeggen ze... Ah, daar staan de orchideeën. <lacht> maar ja, die kan je dus vanuit de Hubble-telescoop nog zien. En de orchideeën die wij, uh, die wij hier uh, het liefste kweken... Ja, die hebben soms bloemetjes van uh, nou ja, nog geen centimeter. Ja. Maar dat zijn tenminste echte orchideeën. En dit zijn gewoon de... Ja, de, de, de kweekproducten de, ja, voor, uh, voor op de vensterbank. Ik vind het wel een desillusie hoor. Ja? Nou, er zijn mensen die heel teleurgesteld te kijken naar die grote witte orchideeën. Ik vind ze allemaal mooi. Ze zijn ook wel mooi, maar ze zijn botanisch niet meer interessant. Dus uh, kijk, wij doen natuurlijk wetenschap aan orchideeën. En deze planten, ja, die, die, die hebben niets meer te maken met, uh, met de plant in het wild. Ze staan hier gewoon omdat ze ooit een keer zijn gekocht om de boel een beetje op te leuken. En ze gaan maar niet dood. Dus, uh, dus vandaar dat, uh, dat we ze... Ja, nu staan ze hier nog maar weer te bloeien. Zijn we in je kantoor en hier heb je een paar potjes met uh, orchideeën op sterk water. En uh, dit is de Bulbophyllum nocturnum. Een bloem van ongeveer 3 nou, centimeter groot met drie grote bladeren. Ja, dat zijn de buitenste bloembladeren. En zoals je ziet, er zitten allemaal van die tentakeltjes. En hier ja, worden ze een beetje door, het, uh, ja, door de alcohol heen en weer geschud. En die donkere die je ziet zitten, dat is de lip. Ja, enig idee uh, of deze ooit echt voor het publiek te zien zal zijn? Uh, voorlopig nog niet. Mocht het bestuiven lukken en we hebben er genoeg, dan hangen we ze ook in de openbare kas. Maar omdat we er nu nog maar één hebben, zijn we gewoon te bang dat iemand hem kapot maakt of, of meeneemt. Dus dat kunnen we gewoon niet, uh, niet doen. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ik weet niet of uh, Prokofiev het zo bedoeld heeft... maar uh, Renald Ruiter, die uh, allerlei uh, liederen heeft verzameld... Uh, rondom het thema Willem-Alexander, koos dit uit. Uh, een mars uit de opera Love for the Three Oranges. In de toekomst koop je geen strijkijzer meer of een stoel... maar betaal je alleen voor het aantal strijkbeurten of de uren dat je op die stoel zit. We worden geen eigenaar meer van een product, maar van de prestatie ervan. Al dus PvdA-europarlementariër Judith Merkies. Ze schreef er een boek over. The Lease Society. The End of Ownership. Goedemorgen, Judith. Goedemorgen. Um, ja, waarom zou ik in hemelsnaam geen strijkijzer meer kopen of een, uh, een stoel? Uh, je kunt het natuurlijk nog steeds kopen, maar als je gaat kijken... Uh, hoe de toekomst eruit ziet, en als je dat duurzamer wil maken... heeft het misschien meer zin om de prestatie te kopen dan het product. Want als je hem leest, dan gaat hij terug, dat is de bedoeling, naar de producent... die hem dan, als hij kapot is, helemaal uit elkaar haalt... en er nieuwe uh, strijkijzers van kan maken. En op die manier bespaart hij zich ook nog uh, de nieuwe grondstoffen inkopen. En juist zeg maar, er is een grondstoffenschaarste op dit moment... maar ook het zoeken naar nieuwe grondstoffen, dat is, uh, ja, het geeft een enorme impact op het milieu... Dus als we kunnen gaan naar een economie... waarin we elke keer weer alles kunnen blijven hergebruiken... dan spaart dat, eh, ja, spaart dat de natuur. Ja. Um... Het is niet hetzelfde als bijvoorbeeld het leasen van je auto. Hè? Even dat mensen een, een duidelijk beeld hebben... Ja, nee, Het leasen van de auto is dat je het, het leest van de leasemaatschappij. Die is dan daarvan de eigenaar. En zodra je dan na twee of drie jaar je, je leaseauto weer inlevert... dan wordt die doorgaans tweedehands weer doorverkocht... en je weet niet helemaal waar die eindigt. Ja. Uh, hiervan is de bedoeling dat je bijvoorbeeld bij dat wat je noemt... het uh, koffiezetapparaat of het strijkeizer of, of de bureaustoel... dat de producent echt eigenaar is en die neemt het dan ook weer terug... Het betekent dus ook daarbij dat je, uh, als je stoel kapot is, heb je meteen recht op een nieuwe of dan moet er moet meteen iemand voor je deur staan om te repareren. Want nu is het zo, die hoop je altijd maar dat je garantie nog geldig is en dat je hem uh, kunt laten repareren. En anders, ja, dan moet je een nieuwe kopen, dat is het vervelende. En dan is het zo, je hebt altijd een werkend product. Ja. En het is niet de bedoeling dat uh, als, als die spullen dan teruggaan naar die maatschappij, dat die ze dan uiteindelijk wel naar de milieustraat gaat brengen en dat ze ja, daar uit elkaar gehaald worden of, of op marktplaats zetten. Nou ja, want die, die, die, die routes via de milieustraat. En dat daar mensen, dat allemaal uit elkaar halen, het plastic en het ijzer... Dat, die route kennen we al. En die producten worden alweer hergebruikt, toch? Ja, ze worden hergebruikt. Maar nooit helemaal uh, uh, precies voor hetzelfde doel. En soms, helaas, worden van plastic eerder bermpaaltjes gemaakt... dan nieuwe, zinnige producten. Want op een gegeven moment heb je wel voldoende bermpaaltjes. Wat hierbij het idee is... is uh, dat je verschillende problemen tegelijkertijd aanpakt. Op dit moment is grondstofschaarste... en dat zal het ook blijven, want schaarste wordt alleen maar, wordt alleen maar erger. Grondstofschaarste is een enorm probleem voor de producenten. Je ziet met de opkomst van de nieuwe economieën in Brazilië, India, China... Eh, daar willen de mensen ook producten hebben... en die zoeken ook allemaal naar die schaarse grondstoffen. Welke grondstoffen nou, bijvoorbeeld? Dan heb je het over allerlei soorten metalen, heb je het over koper... heb je het over hele bijzondere eh, hoogtechnologische eh, materialen... indium, rhodium... En, um, nou, dus onze uh, uh, producenten in Europa zoeken die ook. En wil je dus dat elke keer uh, uh, weer kunnen hergebruiken.? Dat maakt het goedkoper voor, het, uh, voor de producent. Dat maakt je minder afhankelijk van importen vanuit het buitenland. En uh, dat bespaart dus ook nog eens een keertje milieu. Nou, vervolgens, als je naar de kant van de consument gaat kijken. die wil graag een goed kwalitatief product hebben. En wat zie je? Consumenten kopen juist vaak een goedkoop product... omdat ja, je hebt niet altijd het geld hebt om de meest kwalitatieve te kopen. Nee. En vaak zijn dat de producten die eerder kapot gaan. Ja. Dus met dit idee zou het zijn... dan heb je dus een goed kwalitatief product wat lang meegaat. Je hebt altijd recht op een nieuwe of op uh, een reparatie. En aan het eind van, uh, van het gebruik gaat het terug naar de producent die het weer helemaal hergebruikt. En betaal je er dan ook minder voor? Want het is niet van jou, dus na twee, drie jaar... of hoe lang dan ook breng je terug uh, dat product dat misschien nog goed is... of waardevol voor die producent, dan zou ik me kunnen voorstellen... nou, dan betaal ik ook maar de, de helft of een kwart. Of, uh... Ja, wij zijn Nederlanders, hoor. dus ja. misschien wel een vijfde. Ja, ja. ja juist. Ik, ik, uh, ik hoop natuurlijk als sociaaldemocraat vooral... dat hiermee ook uh, hele kwalitatieve producten... Uh, ook binnen handbereik komen van mensen met een kleine beurs... Want nou, op dit moment kopen ze dus heel vaak ja, net, net een wat wakkiger uh, stofzuiger of strijkijzer waar je het over hebt. Um, maar dat ze dus dan de hele goede kunnen krijgen. Waarom? Omdat de producent zal op die manier echt wel zorgen als hij de eigenaar blijft... dat jij zo lang mogelijk gelukkig blijft met dat product. Dus hij geeft je een zo kwalitatief mogelijk product, want dan hoeft hij niet te komen repareren. En dan blijf jij er zo lang mogelijk zoet mee. Maar het blijft toch nog steeds zo dat de, de superzieke avondmachine duurder blijft dan de minder... Ik, uh... Nee, dat denk ik niet. Want namelijk als jij dus de service schone was afneemt... en, uh, en als de producent zich dus realiseert dat hij uh, dat elke keer moet komen repareren... als hij jou een, een wrakke geeft... Mm -hmm. nou, dan geeft hij je zo'n hele goeie... waarmee je dus nooit belt van, hé, hey, hij is kapot. En op een gegeven moment dan zeg je van, ja, uh, nou is hij wel kapot. En dan komt hij kijken, dan neemt hij hem terug. Kan hij hem zelf helemaal goed uit elkaar halen, want hij, hij, hij kent dat product. En dan geeft hij jou een andere. Hm. Zijn er al... Um... Want producten moeten ook anders worden. Hè? Dat is dan niet meer het strijkijzer zoals we het nu kennen. Of uh, de stoel bijvoorbeeld. Ik begrijp dat die stoel die, die Janine heeft... Uh, dat is een hele bijzondere stoel. Janine heeft wat aan de rug, ik weet het inmiddels wel. Uh, en daar zit ze heel fijn op. En dat, dat is ons verteld, dat is een stoel die uit een aantal delen bestaat... is in elkaar gezet en wordt bij die producenten weer uit elkaar gehaald. Uh, dat, dat is een stoel die eigenlijk nog niet bestond. Ja, nou, dat noemen we dan ecodesign. Een ecodesign is dan dat je producten, producten zo in elkaar steekt... Dat, je ze, dat de producent ook precies weet hoe die ze uit elkaar moet halen... en welk materiaal je op welke manier kan hergebruiken. Want wat het, eh, bij de milieustraat worden inderdaad spullen weer uit elkaar gehaald. Alleen bijvoorbeeld, het is eh, al mogelijk om allerlei soorten plastics te scheiden... maar nooit helemaal zo dat ze weer helemaal puur worden zoals ze waren. En daarom ja. maken ze er vaak alleen nog maar bernpaaltjes of vliestruien van. Ja, ja de, Tegenwoordig hebben we wat andere. Of, of, uh, zeg je kunstof, dat nou omdat ze een vliestrui aan hebben? Tuinmeubels? Uh, ja, je kan ook vliestruien ja. van maken. Of tuinmeubels kan je er ook van maken, maar op een gegeven moment staan ook de tuinen vol. Um, de, de vraag is natuurlijk van hoe zorg je? Wat kan je doen om te zorgen dat we uh, die lease-samenleving krijgen? Ja, want, want omdat het, het is een verschrikkelijk logisch principe en idee. Dus je, dan is de logische vraag van waarom gebeurt het niet al lang? Is het puur omdat mensen gewoon spullen willen hebben zelf? Dat ze denken, het is van mij? Punt. Nee, ik denk dat, uh, dat, ik denk dat voor sommige dingen dat wel geldt. Want ik, uh, als ik dit zo vertel, dan zeggen sommige mensen... ja, maar ik wil toch echt wel aan mijn brommer in de garage kunnen blijven sleutelen. Nou, en als hij niet van mij is, dan mag ik dat niet doen. Nee. Ja. Nou, goed punt. Uh, ik geloof dan ook niet dat dit model voor alles kan. Maar als je bijvoorbeeld nu gaat kijken waar het al voor is dan zie je dat, eh, eh, dat er al autobanden worden geleased Bijvoorbeeld onder vrachtwagens. Er worden niet de, de, de banden geleased of verkocht. Nee, de kilometers worden, eh, worden verkocht. En eh, je ziet het bijvoorbeeld inmiddels ook met een nieuw model voor spijkerbroeken. Je kan ook eh, de sportschoenen, heb ik ook al eh, gezien. Want die zolen zijn onversluitbaar. Oh. Chemische gassen voor het schoonmaken van fabriekschoorstenen. Um, het leasen van Dat mobieltjes. Dat ja, het, wordt nu chemische gassen. Hoe breng je die nou terug? Nou ja, je stop je onderin de fabriekspijp, uh -huh. stop je die erin. Die maken dan die fabriekspijp schoon. En aan het eind van de pijp, erboven, vang je ze weer op en je ja. stopt ze weer in de bus. Maar dan heb je toch sowieso wel uh, een vorm van verlies? Nee, want zeg maar, als die, als die fabriekspijp helemaal uh, goed geïsoleerd is. Dan stop je er dus van onder die gassen erin en van boven komt dat er gewoon weer uit en ja, de vang is op. Met vuile stoffen en die scheid je weer en dan hou je het schone gas over en de, Precies. het afval. En bijvoorbeeld die, die, die uh, autobanden of die vrachtwagenbanden, dat zijn dan wel banden die eenmaal bij de producent weer terug echt hergebruikt of het materiaal kan echt gerecycled worden. Ja, want dit is dan het uh, nadeel bij uh, op dit moment bij autobanden is, mensen weten niet hoe belangrijk banden zijn voor het, uh, het verbruik van benzine. Als je goede banden hebt, kan je ook echt energie besparen. En bijvoorbeeld ook worden ze stiller. En eh, er worden heel veel goedkope autobanden gemaakt... Eh, die helaas niet zo goed te recyclen zijn. Dus als je een hele goede autoband hebt, of vrachtwagenband... want er zijn natuurlijk enorme banden die je daar onder vrachtwagen ziet zitten... Eh, die kan je een paar keer hergebruiken... door een nieuwe coating aan de buitenkant dan aan te brengen... en die groef er opnieuw weer goed eh, in te doen... Nou, dit model is dan dat, dat uh, die vrachtwagenband ongeveer drie keer kan worden... opnieuw een, een coating kan krijgen. Daarna worden ze teruggenomen en kan het, uh, het rubber ja. worden hergebruikt. En nu is het natuurlijk zo, je banden, ja, je rijdt ze helemaal op. Opper dan op. Want als ze op zijn, gaan ze weg. Je krijgt er niks voor terug. En je moet een paar nieuwe banden kopen. Ja. En op deze manier zou die nog wat waard zijn. Nou, en ja. op, Ze worden dan ook op spanning gehouden. Die groef blijft uh, uh, diep genoeg. Want dat is nu ook zo dat uh, mensen besparen nu op hun autobanden... waardoor er af en toe ook onveilige situaties zijn... omdat die groef niet meer diep genoeg is. Dus... Maar nou, zo'n band een heel simpel voorbeeld. Je hebt natuurlijk ook dingen die uit meerdere onderdelen bestaan... waarbij het ene onderdeeltje uit Timboek komt... en een andere uit China en een andere uit Taiwan. Een hele auto bijvoorbeeld. Ja. ja. Nou, dat is dus... Uh, uh, dan moet je zeggen, nou, in dit geval dan is zo'n autofabrikant echt de verantwoordelijke... en die neemt dan de hele auto terug... En als hij weet dat hij dat neemt, moet hij zorgen dat hij zijn auto zo in elkaar zet... dat hij hem wel helemaal kan hergebruiken in zijn eigen belang om grondstoffen te besparen. En ook zeg maar gewoon uiteindelijk natuurlijk in belang van het milieu en van de consument. Ja. Uh, ja, hoe ver zijn we daarvan af? Ja, we hebben een aantal voorbeelden genoemd. Ja, nee, wou, maar je wou dit gewoon dit vragen, soort... is dit realistisch? Ja, hoe lang? Ja. Nou, als je dus ziet dat... Um, Sinds ik hiermee bezig ben, krijg ik ongeveer elke week wel een nieuw model toegestuurd van uh, waar dit blijkt te werken. En soms, nou ja, dus zoals afgelopen week al, ook in het nieuws, zelfs bij spijkerbroeken uh, dat je dat al hoort, of bij sportschoenen. En wat doen ze dan met die spijkerbroek? Nou, als die spijkerbroek, die je dan. En die, uh, uh, dan kan je, hem, dus, kan, je kan hem zelfs eventueel inleveren. Uh, het heeft als voordeel dat je zeg maar, niet in één keer een groot bedrag hoeft neer te leggen... maar plus aan het eind van de levensduur... dat jij in ieder geval geen zin meer hebt ook in die spijkerbroek... dan kan die spijkerbroek helemaal kan die ook weer uit elkaar worden gehaald. Dan wordt gewoon het materiaal hergebruikt. Vezel voor vezel? Ja. Oké. Okay. Maar dus je ziet, het, je, het werkt op heel veel uh, punten al. Er zijn een paar uh, dingen die nu niet werken. Um, en dat is vaak toch helemaal, helemaal aan het eind. Dat die niet uiteindelijk wordt verpatst ergens naar ontwikkelingslanden, een product. Ja. Maar dat het echt, zoals je net zegt, vezel voor vezel wordt hergebruikt. Ja. Wat moet er gebeuren? Wie heeft de sleutel in handen? Um, eigenlijk hebben alle drie, de consumenten, de producenten en de overheid... hebben de sleutel in handen. De overheid moet zorgen voor goede wetgeving... bijvoorbeeld om te voorkomen dat er nog gestort of verbrand wordt. Gaat dat in Europa gebeuren? Want uh, afvalbeleid en, uh, ja. en uh, We gaan steeds meer uh, grondstoffenbeleid is een belangrijk ding. We gaan steeds meer richting een stortverbod... Uh, uh, wat natuurlijk in Nederland minder speelt, maar in vele landen van Europa wel. Uh, ik hoop ook dat we steeds meer gewoon toch gaan kijken... van nou, wat verbranden we nou eigenlijk allemaal. Dat je ook uh, zorgt dat, in, dat je niet meer dumpt over de grens. Je moet ook kijken wat de overheid als inkoper kan doen. Dat is heel belangrijk. Um, dus wetgeving, maar bijvoorbeeld voor nationale lidstaten... zou het ook een overweging zijn om arbeid goedkoper te maken... en het gebruik van eerste grondstoffen duurder. U heeft over het alles een boek geschreven, laten we dat vooral nog even noemen. Heeft het aangeboden aan de Europese Commissaris van Milieu. Heel kort, wat gaat hij ermee doen? Hij heeft het gelezen, vindt het heel interessant. Er is ook inmiddels een wetenschappelijke studie over verschenen van het Instituut. Dat wordt ook binnenkort gepresenteerd in het Europese parlement. Dat betekent gewoon dat er met nadruk wetgeving daarop kan worden aangepast om dit te stimuleren. En kunnen wij het als consument al in de gaten houden in de winkels? Zitten er stickers op of... Keurmerken, hoe zie ik nog, dat? Zo'n sticker met, met uw hoofd, zo, uh, ja. nou, dat een duimpje. <laughs> de stickers zitten er nog niet op. Ik denk wel dat zeg maar, informatie en etiketten uh, uh, een heel belangrijk kunnen zijn. Maar in ieder geval voor de consument die wil... kan in ieder geval al beginnen met bijvoorbeeld zijn licht... Uh, de banden of in de jeans uh, te lezen. Oké, okay, nou in die hoeken gaan we het uh, alvast zoeken. Heel vriendelijk bedankt. Judith Merkies, Europeer Parlementariër voor de PvdA... Dank voor uw komst naar het uh, kapitaal in haar boek... The Lee Society, The End of Ownership, is te lezen. Via onze site vroegevogels.vara.nl De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, aan het bijna einde van deze uitzending nog even een staartje fenolijn. Uh, met een... Ja, luistert u zelf maar. Hedwig dan uit Utrecht. Vandaag als ik in de oude hortjes. En de bloeiers in onze binnenstad gaan flink los. Ik zag geen bloei... Heel veel sneeuwklokjes, maagdenpalm en de stengeloze sleutelbloem. Het witte hoefpad is prachtig te zien in allerlei bloeistadia. Vanaf de dikke knop, die zich als een dapper vuistje uit de aarde werkt... tot een voluit bloeiende bloemetros op stijl. En in de beschutting van het blad van het stinkend niskruid... zat een zevenstippelig lieve heersbeestje, ook mijn eerste dit jaar... Daag. Op onze site alle informatie over ons programma. Bijvoorbeeld de documentaire over Shell in Nigeria. Mocht u die gemist hebben, kunt u hem nog zien op Nl En alle andere informatie op Nl. Nou, heeft u nou iets bijzonders gezien in de natuur en er toevallig een filmpje van gemaakt? Stuur hem op, hè. Misschien zenden we het uit in Vroegevolgels TV vanaf 3 maart. En sowieso komen alle filmpjes op de website te staan. Komende dinsdag in Kassa Groen, de grote ledlampentest. En een windmolen in de vorm van een wokkel. En natine. OVT. Dag. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Eredivisie. NEC Vitesse. Wegdraaien, inschieten 1-0. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. En ook Twente-Utrecht. Schot dat blijft hangen. En op de en de goal. WWV-Ajax. Jongens, wat een middag wordt dit. En om half 5 Willem 2 Feyenoord. En